Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Witte rook, want D66, VVD en CDA zijn eruit. Ze gaan samen een minderheidskabinet vormen. Dat betekent dat ze de steun van andere partijen nodig hebben om hun plannen uit te voeren. Het wordt hard werken, dat realiseren we ons. Omdat we dus ook op inhoud en financiën meters maken, voelen we alle drie, we kunnen dit aan. Ja, dat zegt D66-leider Jette. Maar het betekent dus ook dat JA21 definitief buiten de boot valt. De VVD had die partij er graag bij gehad, maar D66 zag het niet zitten. JA21-leider Eertmans is er teleurgesteld over en noemt het een gemiste kans. Hij zegt dat zijn partij met een opbouwende en kritische blik in de oppositie gaat nu. De situatie op de wegen in het noorden wordt intussen steeds slechter. Mensen hebben er onder meer last van stuifsneeuw. En daardoor is het zicht slecht. Meerdere wegen zijn afgesloten. En de veiligheidsregio adviseert mensen om gewoon helemaal niet de weg op te gaan. En voor mensen die morgen gaan vliegen is er beter nieuws. KLM verwacht dan geen vluchten te annuleren op Schiphol. Afgelopen week moest de maatschappij honderden vluchten schrappen vanwege het winterse weer. Ja, en dan het weer dat komen gaat nog. Vanavond en vannacht gaat het opnieuw sneeuwen. Morgenochtend sneeuwt het vooral nog in het zuiden. En dan is het tussen de min 3 en 1 graden. En tot zover het 538 nieuws. Verkeer dan drie vertragingen. Eentje op de A7 tussen Bremen en Westerbroek. Bij Heiligerlee 6 minuten. En op de A58 in de richting van Tilburg. Dat is bij Tilburg Centrum West. 30 minuten. Overijbaan is dicht. En op de A67 in de richting van Eindhoven bij Gelderop nog 25 minuten. En er is één flitser die heeft dillen. Op de A15 staat hij tussen Rotterdam en Gorkum bij 78.2. 18 plus belde dus. Ja, echt serieus? Oh, serieus, serieus.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 Mag ik jou, Dylan? Kijk eens even op dat klokje. Ja, daar staat ze heel groot. 4 minuten over 6 zijn we met een gloednieuwe vrijdagavondshow. Welkom in het nieuwe jaar. En uh, we gaan het weekend gewoon inluiden met, uh, met Chris Deluxe. Die uh, mixt hier alles voor je aan elkaar. Het is een mooie avond. hele ja, mooie avond. Ja. Ik heb er net nog even een luchtje voor opgespoten voor deze heb, avond. Heb jij er uh, ja, een luchtje voor opgespoten? Heb Wie verwacht gedocht? jij dat er nog komt? Ja, Katja Schuurman. Oh, samen oh, met Sneller. Ja, ja, ja, ja, ja. snelle. als, als snelle komt, dan spuit ik een luchtje op. <laughs> <laughs> is gewoon zo. Ja. Uh, Chris, jij bent helemaal verzorgd en wel. Ja, ja, zeker. Anders, maar, ik, ik heb nog geen drankje trouwens. Oh, nou dan gaan we Gaan we, we dat even, even, ja. gaan we dat even regelen, maar nou ja, laten we even het concept uitleggen. Um, we beginnen het weekend hier altijd op 538 met een, een half uur mix van Chris. En Chris is een soort muziektovelaar. Chris kan alles draaien wat je instuurt via de app van 538. Doe het met een audio-appje, dat vinden we helemaal super. Dus uh, kom maar door via de app van 538. Wat wil je drinken, Chris? zero uh, lijkt me lekker. Fantaseren. Oh, nou, het het grote geniet, hè? Gaan we dat even regelen als jij het, het, uh, het uh, liedje van Chris er alvast even bijpakt... Dan kom Chris, ik zit er helemaal klaar voor een uh, lekkere mix. Wat dacht je van uh, Roxy Dekker met uh, Gaan we weg voor erin? Lekker zeg! Gaan we doen! De 538 Weekend Mix. Chris, de luxe. Kort vier. En ik ben op 38, Armin Buren en Sunshines on Me hoorde je in de Christelux Mix. Het is de weekendmix waar het weekend mee afgetrapt wordt. Uh, stuur een berichtje in via de 538 app. Dat kan een spraakberichtje zijn. Uh, kunnen we even luisteren naar je en dan kan Chris je liedje even draaien. Nou, absoluut. En de volgende komt binnen via Sophie. Hey hallo Chris. Ik uh, wil graag uh, een lekker zomers nummertje aanvragen. Omdat oh. het lekker van dat scheidje is uit. Eh? Oh, ja. Ik wil graag uh, Una Paloma Blanca van George Baker horen. Groetje, fijn weekend. Ja, heel leuk. Dankjewel. Komt eraan, Sophie. Facebook shining on what's gonna be gold baby. I'll be fine once I get it. I'll be good Dat uh, je hoort gewoon elke mix die Chris ooit gemaakt heeft voor de radio... dus uh, download die uh, Chris Deluxe app vooral eventjes. Maar uh, blijf ook hier, want uh, Chris is het weekend op dit moment voor je aan het inluiden. Ja, Live. en hij is nog uh, lang niet klaar. Je kan je bezoeken nog steeds erop via de app van Vrijdag. Doe hem een spraakmemootje. Vinden we leuk? Volgende komt van Simone. die Chris, ik heb zin in het weekend. Heb jij voor mij een plaatje van Martin Garrix met In the Name of Love... dan wordt het weekend nog beter. Lekker zeg, Simone. Dankjewel. Dankjewel. I wanna show you how the world's big and beautiful. Big hey sun, I wanna tell you how anything you dream is possible and no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 bij deze. Het is een mooi weekend. Zo meteen uh, hoog bezoek in de studio. Zeker weten, Snelle en Katja Schuurman komen langs. En, uh, nou ja, het nieuws van neemt zometeen. Zo meteen. Ja, ja wat, wat de allerpopulairste namen zijn van het moment. Oh, hoor je zo. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld was het kerstdiner niet zo lekker is gevallen. Nou, moeders, die kost de bank onder. <laughs> Gadverdamme. <laughs> ja. Maar uiteindelijk heb je toch maar een hele mooie gaan gekocht. Wij betalen je rekening. Hoppa. Oh.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 Twee minuten over half zeven. Het nieuws heeft Eva. Ja, gisteren werd natuurlijk bekend wat de be uh, populairste kindernamen waren... van het afgelopen jaar. Ja. Maar dit zijn de allerpopulairste huisdiernamen. Oh, leuk. Nou, Max stond altijd op één bij de honden... maar die is nu dus van de troon gestoten. De top 3 is nu op drie daddy, op twee Olly en op één luna en dan is er ook nog een opvallende stijger dat is namelijk de naam puppy voor honden. Naam puppy voor puppy. honden? Dat je een puppy noemt. Terwijl maar hij is... wordt op een gegeven moment een volwassen hond en heet hij dus nog steeds puppy. Moet oh, nee. je je ga voorstellen dat ze jouw kleuter noemen. Ja? ja. En een volwassen vent kleuter heet. Ja. ja. zou ik niet leuk vinden. Maar Baby. Het, het valt mij dus op dat mensen voor katten, mensen doen alsof katten geen levende wezens zijn. Wat dan? Ja mensen geven allemaal rare namen aan katten de laatste tijd. We hebben, een, we hebben een collega die heeft haar kat meneer Poes genoemd. Ja, dat, kijk, vind ik lief, vind ik heel lief. Ja, maar, maar dat is een geen naam, je, dat is een zouden... aanspreekvorm. Ja, maar ja, ik vind meneer Poes vind ik heel leuk. Alleen, zeg maar, dat klinkt leuk. Maar bij een hond zou je nooit meneer hond doen. Nooit! Dat doe je niet. Nee. Nee. Dat is raar. Je moet er zelfs om lachen. Het is, gewoon, het is belachelijk. En mensen doen dat voor katten wel. Katten die krijgen de raarste namen. Nou, maar ik heb dus ook de top drie van katten. En dan vind ik eigenlijk nog wel meevallen hoe raar die zijn, hoor. Oh, nou. Op drie Nala. Op twee uh, ook Luna, die dus bij de honden op 1 staat. En ja. op één Simba. Lion ja, maar, King. Centraal ja, maar... thema nog steeds. Terwijl ja, maar dat de film leuk. toch al wel een poos uit is. Maar dat snap Katten eten ook als uh, alle uh, dieren in de Lion King. Niet als alle dieren, niet als zebra's en zo. Maar zeg maar wel als de leeuw. Maar ja dit, normale, dit zijn, ja, dit zijn normale namen. Maar ja, zeg maar, werken ook mensen. En die hebben dan twee katten. En die noemen ze dan Pino en Grizio. Ja, dat is ja, leuk, lief. Nee, maar dat vind ik een beetje, Dan maak je ze een beetje belachelijk, ja. ja dan neem je ze helemaal niet serieus. Dat zou je met een hond niet doen. Nou, ik zou, Char, Char dat en Donnie, dat ga je niet doen met een hond. Char en Donnie, ja, leuk. en Donnie, ja, ja, we, zitten, we zitten hier in Hilversum, ik denk als je, hoe heet dat, uh, een kwartiertje in de auto stapt naar, naar Laren, noemen ze de kinderen gewoon zo. Dus, ja, uh, dat ja, ook dat zo. Char, is ook Char zo. en Donne. Donne. Donne. <laughs> Zomaar een avond met vijf, drie jaar. Bas draaide plaatjes en delen. die all that face. Nature, my of all that face. I had a dream, I was standing on a star. And I realized how beautiful. Dylan. 538. I've been stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but slips through my hands. All I see Shepard en Coming Home. Uh, vanmiddag bekendgemaakt, zomaar uit het niks. Bankzitters, die komen vannacht met de nieuwe track. Ja, die klinkt zo. Het regent darren dan ik spende. kan. Ja, we komen zonder kijken. Kom, we doen een kleine rit. Van 538. Pasend! Ja, ik vind het mooi dat we zometeen hebben we Snelle en Katja Schuurman in de studio. Maar Snelle staat hier al in de studio. Die staat mee te deinen. Die schrok er gewoon van. Lars komt even bij. Vond je het wel? Ja, daar zo. Ik hoorde even een klein stukje wel, echt een hele vette plaat. Maar had je het nog helemaal niet gehoord dan? Ik heb dit nog niet gehoord. Het is voor ons allemaal een verrassing. Aan de telefoon is Milo! Ja, ja. ja hallo. Lekker hoor. Je Ook zit er half met je eten. Nee, ik heb een zo op, ik denk, een nieuw beeldrecord in binnen gedrukt. <lacht> <lacht> echt, echt. echt. Och, ik ja. heb, dit is dat ja. je, dit, dit ja. je, dit, dit, dit je voor zo'n record van mij moet je 10.000 euro betalen om zo'n persoon van Guinness erbij te, te halen. Maar anders was dit wel een, uh, een goede optie <lacht> geweest. Ja. <lacht> ja, wat, wat goed je even te spreken. Waarom kwam er vanmiddag ineens deze, deze bekendmaking? Nou, uh, wij waren bezig met een nieuw nummer. Wij hebben natuurlijk, uh, onze laatste release was, uh, uh, was met Turfy Gang. En dat zijn natuurlijk schatten van jongens. Maar ja, die hebben niet heel veel sweet spellability. Dus we dachten, we moeten even met, voordat mensen ons daar te veel mee gaan associëren, moeten oh, we ja. even laten zien waar we, waar we vandaan komen natuurlijk. Ja, ja maar en, ik, uh, ik, ik kreeg een beetje het gevoel dat het, zeg maar, dat dit gewoon afgelopen ja, week dit was ons... echt hip-hop inderdaad, ja. dat klopt. Ja. Dit was echt, eh... Uh, uh, ja, het is, het is met MN, een beetje M&M-achter, hè? Ja, ja. ik ja. ja, wel, wel, wel. Ah. Nee, maar ik kreeg een beetje het idee dat dit van de week is, uh, is komen opzetten. Want uh, ja, ik zag ook een stukje van de video. Clip, het sneeuwde. Bedoel, ja, zeg maar, dan verraad je al een hoop. Is ja, dit allemaal nee, deze week ontstaan? Of, hoe zit nee, dat, dat nummer, dat, nee, het nummer ligt er to, uh, stiekem wel best al best wel lang. Ja. Ik moet wel zeggen, die, die, die clip was inderdaad... we hadden deze dag ook al heel lang gepland. En toen was het dus was die ongelooflijke sneeuwbui. Dat, ja, laten, laten we dit nou doorgaan of niet? Uh, en toen hebben we uiteindelijk toch tegen al de ZZP'ers... waarmee we die clip gemaakt hebben, we gezegd... Ja, die moet gewoon komen. Ja, dus ja. Gaan we gaan er toch een beetje druk, <laughs> druk op zetten. En ze zijn allemaal opkomen dagen wonderboven wonder. Hè. We, ja. Ja. We, hebben er, we hebben er iets van gemaakt in die sneeuw. Ja. Nee, ik weet nog dat jullie het, zeg, twee, drie jaar geleden hier uh, waren. Toen Jullie net uh, cupido uit. Toen zei Robby, ja, uh, mensen die denken dat wij muziek maken echt serieus nemen, die, die kan ik niet serieus nemen. Maar ah. ik, ik, ik, jullie zijn er wel een beetje anders naar gaan kijken, denk ik. Nou, het, het heeft vooral een beetje te maken want als op een gegeven moment uh, de, de, de podia waar je staat van, van dus aan groot worden. Dan is het ook een beetje, eigenlijk een beetje respectloos aan de mensen die daar een kaartje verkopen. Om dan, om dan maar te denken, ja, we, we nemen er helemaal niet serieus, we ja. doen er niks mee. Nee, ja, nee. Dat, je, je, je, moet, je moet bijna wel. Ja, je staat natuurlijk met die jongens uh, einde van de maand uh, in de Ziggo Dome. Vijf shows totaal. Ja. Twee middag, drie, uh, drie avondshows. Vorig jaar hebben jullie hem uh, ook gedaan. Wat maakt deze dan beter? Nou ja, er was wel druk. De, was wel druk. Van, ja, de, de verrassing is natuurlijk een beetje af. En dan, dan moet je toch mensen, om, om ze weer onindelijk te krijgen, moet je toch wat nieuws gaan komen. En ik denk dat het gelukt is. Inmiddels, uh, ook, dit, ook dit is niet een last minute dingetje. Ook dit is wel gewoon... Het uh, staat, staat wel als huis inmiddels. Ja. Dus uh, nee, ik denk dat het heel vet geworden. worden. We hebben maar, wel uh, leuke dingen in Ja, kun je, kun je iets noemen? Zeg maar, wordt er weer gevlogen? Wordt er weer, uh, wat, uh, gaan er dingen uit het dak komen? Uit de grond? Wat, wat gaat er gebeuren? Alles, alles. Alles wat je nu op het dak... grond, zijkant, uit de bar... <laughs> uit mijn uit, uit, uit, uit, uit mond, uit, uit, uit ja. mijn hond. Oh, oh. Het gaat helemaal los, dus echt, je moet er echt bij zijn. Hebben jullie nog gastlijst? We kunnen voor iedereen die het heel niet yeah. graag kunnen, een plekje bij ik, ik zie dat, dat sneller die, die is. Nou, we wij hadden, wij hadden vorige keer, zeg maar, vorige keer was was sneller bij ons in de studio. -tier. Ik ga kopje koffie zetten. Oh, okay. denk ja, ja, toen, toen werd het ineens heel ongemakkelijk toen het over bankzitters ging. Is hier een soort. Wat dan? Ja, nee, ja. En, je ja. Staat hier op de waarheid vertelde of wat? Ja? Ik, heb, ik, ik heb het er geen denk ik, uh... Oké, okay, nou wordt het weer ja, ongemakkelijk. Het. Dit, dit zijn gewoon twee onderwerpen die we niet moeten vergeten, Maar ik, ik zou er niet mm -hmm. gek mm -hmm. van staan kijken als, uh, eh? als, als, als, als het per ongeluk uh, heel is. Um, en nog één vraag. Uh, even vandaar even. die gastenlijst ook. Oh, oh, ja. Ik kan het wel even zien. Uh, vandaar, ja, precies. Nou, uh, <laughs> liedje komt vanavond uit. Normaal komt muziek uh, eigenlijk uh, donderdagavond uit om 12 uur, snap je? Dat is gewoon uh -huh. vrijdagnacht. Waarom, uh, waarom nu? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik moet zeggen, dat soort, dat soort vragen moet je eigenlijk bij Koen voor zijn. Hij had allemaal theorieën van ja, dan moeten we het om die reden... moeten we het op oh, de avond nee. uitbrengen, want uh, donderdag uh, komen we nu... Ja, misschien heeft het dan met de nieuwe van uh, Robert van en Donny te maken, dat hij daar niet mee wil concurreren Ik weet het allemaal ook niet, joh. Dan ja. Koen het meeste, bedrijf en jij ja. huppelt lekker achter de haal. Ja, joh, joh ik, ik, ik, ik zing er een vriendje in, ik, ik, lever, ik lever die nootjes af en uh, ik zie het wel. Ja, oh, ja, ja. ja je, ik zie jou vanmiddag een appje en toen hoorde je pas eigenlijk dat hij vannacht uitkwam. Nou ja, <laughs> oh, ja fijn van steken. Ja. Uh, Milo, bestel nog lekker een toetje, jongen. Ja, ja dat gaat goed, dan. ik doe lekker dan Blanche of zo. Lekker. Heel lekker, lenger, maar, lenger, goed, lenger. heel goed. Bedankt, mannen. Ciao, ciao. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Like the girl they all see No more hiding I'll be shining like a Acht, het is de vrijdagavondshow, je hoort de Huntrix Golden. Zometeen hoog bezoek in de studio. Nou, uh, absoluut, ze hebben een plaat uit. Een combinatie waarvan je had verwacht... hem nooit te gaan zien en hem, nou ja, hem nooit nodig te hebben. Maar we hebben hem nodig. Katja Schuurman en Snelle. Je favoriete dokters van Grey's Anatomy zijn terug bij Net5. Ze breken harten, redden levens, vechten tegen de klok, tegen elkaar en soms tegen zichzelf. Het nieuwe seizoen van Grey's Anatomy. Vanavond om half negen exclusief bij Net5. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij. Dat is dus 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf.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 Iemand die echt luistert en de tijd neemt. Pak zelf de regie. Medical, Direct zeker van uw zorg. Aandacht alstublieft. De Breeze-date van Sam is bevestigd. Ze staat nu op de 10 meter hoge duikplank vol emoties. De twijfel slaat toe. Hoogtevrees neemt over. Oh ja, wat een uitstekende duiken richting haar date. Love is worth the leap. Breeze. Geen chat, alleen echte dates.